Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Franse presidentskandidaat Marine Le Pen wordt beschuldigd van plagiaat. Zij heeft delen van een toespraak van haar politieke rechtse rivaal Fillon letterlijk overgenomen. Haar medewerkers geven dat toe, maar zeggen dat Le Pen dat met een knipoog deed en dat ze het debat wilde uitlokken. Fillon werd in de eerste ronde verslagen. Le Pen neemt het zondag op tegen de sociaal-liberaal Macron, die ver voor ligt in de peilingen. Een arrestatieteam heeft vorige week een terreurverdachte opgepakt in Sint Oedenrode in Noord-Brabant. Het is een 22-jarige Nederlander van Somalische afkomst. Hij zou sinds vorig jaar actief lid zijn van terreurbeweging Al-Shabaab in Somalië. Morgen wordt hij voorgeleid. De man bij wie hij op bezoek was, een kennis van Somalische afkomst, werd ook gearresteerd. Deze man is weer vrij, maar is formeel nog wel verdachte. Griekenland gaat de pensioenen in 2019 verder verlagen en de belastingen verhogen. Begin vorige maand werd er op de hoofdlijnen al een akkoord bereikt met de internationale schuldeisers. En vanochtend zijn de puntjes op de i gezet. De deal maakt de weg vrij voor de uitbetaling van een nieuw leningdeel door de EU en het IMF. Het Griekse parlement moet er nog wel mee instemmen. Een Schotse surfer is uit zee gered nadat hij 32 uur op zijn surfboard had rondgedobberd. Hij werd ruim 20 kilometer uit de Schotse kust gevonden door een reddingshelikopter. Volgens de kustwacht heeft de man veel geluk gehad. Huisartsen willen minder patiënten nu ze steeds meer werk moeten overnemen van het ziekenhuis. Gemiddeld heeft een huisarts nu 2200 patiënten. Volgens de Landelijke Huisartsenvereniging moeten dat er maximaal 1800 worden. Anders raken huisartsen door de extra taken overbelast. Het weer, vooral in het noordoosten en oosten, af en toe regen. Later vandaag ook buien in het westen en zuidwesten. De zon laat zich maar af en toe zien. Het wordt ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal. DFM. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Sohoka van de ANWB. In de Randstad staat op de A1 Amsterdam richting Amersfoort... vijf kilometer file tussen het Eemnes en de af het Het is de naslip van een ongeluk, want inmiddels zijn alle reisselken weer vrij.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 Kent hem waarschijnlijk als Bob Scholten geboren in Amsterdam op 21 februari 1902. En al daar overleden op 3 november 1983, was een Joods-Nederlandse zanger. En werd ontdekt door Jules Monash, die hem in contact bracht met Bram Gottschalk. En na zijn lagere schooltijd hebben besloten dat Scholten voorzanger zou worden in de synagoge wat uiteindelijk nooit gebeurd is. En zijn eigenlijke artiestenloopbaan begon toen, in 1916, van uh, Nap de Lamar, een kinderrol aangeboden in de operette De Marskraam. En als klein kind heeft hij vele optredens gedaan... in het Tiptoptheater in de Jodenbreestraat. En uh, ja, in de Tweede Wereldoorlog overleefde Bob als enige... van zijn familie en overige familieleden... het concentratiekampen Auschwitz. En na de oorlog hervatte Scholten zijn loopbaan met noodzakelijke Joodse liederen. Ook was hij, net zoals uh, Sylvia Poons, medewerker... aan het in die tijd zeer gewaardeerde programma van Wim Ibal. Waar blijft de tijd? En een van de vele onderscheidingen die Bob Scholte kreeg uitgereikt was de Gouden Harp. Dat was 1966. En u hoort hem nu Bob Scholte. Met de nummer uit 1936: Breng eens een zonnetje. Het leven dat is geen pretje. Ik weet er alles van. Ben je bedrukt verzetje? Maak er van wat je kan als je het geluk wilt zoeken.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 Het roer, wij komen thuis gevaren Rijk was de buit, maar lang en zwaar de nacht Land in zicht en onze oog Het was Ramsenzaffie met Sammy. En de volgende artiest die ik voor u klaarstaan is uh, Antoon Manders. Beter bekend als Tom Manders. Geboren in Den Haag op 23 oktober 1921 en overleden. In Utrecht op 26 februari 1972 was een Nederlandse tekenaar. komiek en cabaretier. In de laatste functie werd hij met name bekend als uh, het typetje Doris. Wat we allemaal natuurlijk kennen. En uh, ja februari 1972 kreeg Manders een auto-ongeluk en het ziekenhuis werd geconstateerd dat hij kanker had. Drie weken later Steve Manders aan een hartaanval en hij werd gecremeerd in het crematorium Daalwijk in Utrecht. En een van zijn allereerste grote hits waar hij mee doorbrak was in 1956. U hoort hem nu, Doris met twee motten.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 Ik ben een geboren eenzaam mens. Maar het was mijn eigen wijze wens. Een echt verbond heb ik steeds kunnen verhinderen. <laughs> en al zeggen mijn relaties tegen mij. Maar joh, breng toch de jas naar de stomerij. Want dat fort, dat begint al knap iets te verminderen. Maar juist zo'n vage bond als ik. Die kom pas reuze in zijn schikt met zijn ov twee moeders en tien matte kinderen.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 van, de ijssel staat een veerhuis. Daar woont een meisje, Greetje is haar naam. U zult haar daar helaas niet meer ontmoeten, want Amor heeft ook hier zijn werk gedaan. U zult haar daar helaas niet meer ontmoeten, want Amor heeft ook hier zijn best gedaan. Over 25 jaar zal ik jou nog steeds beminnen, ook al hebben wij grijs haar, want we blijven. Een jongen van binnen, over 25 jaar komen wij met onze kinderen voor een feest bij elkaar als het zilveren, parel, over 25 jaar. Kleine greetje uit de polderkind van het Land. Blonde van haar en blauw van ogen, geef me toch je hand. Kleine greetje uit de polder, zeg me nu eens gauw. Als het voor een rijp is, word je dan mijn vrouw. Eenmaal zal ik je weer ontmoeten. Bij mij terug. Eenmaal zal ik je weer ontmoeten. Lang kan het niet duren, want de tijd gaat zo vlug. Maar zaterdagsmiddags is alles voorbij. Dan zijn er weer centen. Dus moeder lacht blij, dan kan ze weer halen en alles betalen. Het is even voorbij met de uitdienerij. Hey, ga je mee, want ik weet, een hele fijne speeltuin. Het is een pimpelpaarse speeltuin. En hij is voor iedereen, daarom gaan we erheen. Je kunt te dus zwieren en zwaaien en wippen en draaien. En hoog op de glijbaan zie je alles voorbij gaan. En je hoeft nooit in de rij. Want je kunt Kun je er altijd bij Alles is vrij. Alles is vrij. Alles is vrij. Alles is vrij. Maar toch bij hey, Van Rijtje, hee Hee, ga je mee, want ik weet, een hele grote kermis. Het is een kakel de kermis. En hij is voor iedereen, daarom gaan we erheen. Toetes en bellen in twee karocellen. Met spekjes en taartjes, op blinkende paardjes. En je mag overal in. Met grote scherkersbeen. Alles is vrij. Alles is vrij. Alles is vrij. Alles is vrij. Kom het op bij. Wereld. Het is een wonderlijke wereld en hij is voor iedereen, daarom gaan we erheen. Over zeeën en landen naar zilveren stranden en grote rivieren en bossen vol dieren. Tijd om te spelen en alles te delen, wat niets is van jou of van mij. Alles is vrij, alles is vrij, alles is vrij, alles is vrij. Kom er toch bij, wat lijkt je? Hey, wat je? Alles is vrij, alles is vrij, alles is vrij, alles is vrij. Kom er toch bij, wat lijkt je? Hey, wat je? Door de muziek van Ellie en Rickert met Alles is Vrij. U luistert nog steeds naar Zandvoort uit Zandvoort. Iedere dinsdagochtend tussen 11 en 12 neem ik u mee. Daar is een lekker bak koffie naar de hits van de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. Dat er alleen maar met mooie, auto muziek... en natuurlijk als u denkt van ik heb het programma niet volledig kunnen beluisteren... of ik heb een stuk gemist, of ik wil het gewoon nogmaals beluisteren... want het eerlijk is, al die mooie, auto muziek... nou, iedere zaterdagmiddag... Tussen 1 en 2 wordt het programma nogmaals herhaald. De artiest is Jules de Korte. Geboren in Deurne op 29 maart 1924. En overleden in Eindhoven op 16 februari 1996. Was een Nederlandse liedschrijver, componist, pianist en zanger. En de Korte werd als zanger, uh, pianist in Nederland en België. Bekend met liedjes zoals De Vogels. Ik zou wel eens willen weten. Alle koning om nul. En als, het, uh, als je overmorgen... Oud bent. En het nummer, ik zou wel eens willen weten, is een zin van de Nederlandse zongen, de Kort. En komt oorspronkelijk uit 1957. Het lied gaat over de zin van het leven en wordt bezongen vanuit een christelijke levensovertuiging. En De Korte vertelt vier vragen, stelt vier vragen over de wereld waarom en geeft een aantal moeilijke antwoorden, mogelijke antwoorden... Aan het eind van ieder couplet wordt het laatste antwoord. Dat best past binnen het christelijk denken uiteindelijk ook bevestigd. Daarom dus. En u hoort hem nu, Zul de Korte. Alleen dit keer met Frank Halsema. Met het mooie nummer: Ik zou wel eens willen weten. Ik zou wel eens willen weten. Waarom zijn de bergen zo hoog? Misschien om de sneeuw te vergaren en het dal voor de kou te bewaren. Of misschien als een veilige stut voor de hemelboog. Daarom zijn de bergen zo hoog. Zeg jij, o oh jij laatst niet eens weet. Waarom zijn de bergen zo hoog? Dat is waar, maar het zijn juist de dagen die de hoogte der bergen bepaalt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 We zijn niet te kussen, deze niet te kussen Dat is onhygiënisch, onhygiënisch in de natuur Wij zijn het CPH der slakkenhuizen. Wij zijn dol op hagedis en waterluizen Geen kareltje en geen wimpies, we stappen in onze gimpies Van je pingelen, pingelen, pingelen, pingelen, pingelen. Is alles puur. Wij hebben nog figuur. Deze.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 je Wij zijn de ronden van Nederland. Jo met de banjo en Lien met de mandolin. Kaartje met de mondharmonicaatje. Ja. je met de luidje. Ja. Je moet dat clubje zien.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 U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort met Mario Zandvoort. Ik sta op wacht en denk aan jou. Je schreef me af, bleef mij niet trouw. Ook een zon. Waarom schreef jij je brief En liefde me zo Jij op mij zou wachten, maar jij kreeg plotseling andere gedachten. Ik heb mij vergist in jou, mijn Marjolein. Het valt niet mee om weer alleen te zijn. Jij die brief er liefst zomaar heen. Ik sta op wacht, mijn half doetijn. Krijg ik verlof, dan staat er niemand bij de trein. Bij de kazernepoort sta ik nu steeds te dromen. En ook weer komen, jij bent er niet meer bij, mijn Marjolein. Bleef mij niet trouw, ook een soort hart is niet van steen. Waarom schreef jij je brief en lief me zo aan? U hoorde de muziek van Joop de Knecht met Ik sta op wacht. En daarvoor Jasperina de Jong met De Wandelclub. En de volgende plaat is Naar de speeltuin. Is een Nederlandstalig lied op de tekst van Bob Blijenberg. Op muziek van de Duitse componist Gerard Froboes. Hij schreef het lied Pak die baardhoze aan... Voor een Berlijns koor dat het niet wilde zingen. Daarna zijn achtjarige dochter Corny Vrobos er in 1951 een, een hit mee maakte. Het lied ging over het broekje, over het bezoekje aan de Wanzee. Het lied kreeg in Nederland grote bekendheid. in de uitvoering van Helentje van Capelle... begeleid door het orkest zonder naam. onder leiding van natuurlijk Gerda Roos. en het kinderkoor De Karakieten. En op de originele 78 toerenplaten in 1951 staat uh, echter ook de uitvoering vermeld. Gerda Roos en het orkest naam met zang voor de kleine. Heleentje en de karrekieten. En op 1 januari 1952 bereikt het lied de hoogste notering in de hitparade. Van de, de KRO toen de tijd. En u hoort het nu naar de speeltuin van Heleentje van Capelle. Af en toe gaan pa en moe, net als Vandaan, daarom gaat de karavan, s morgens al op weg. Dan zijn wij niet zo laag. Heeft mama een goede bel en is papa niet. Drijin en de limonade zijn Heel de dag is het dan feest tot veruit uit de Silas mist. Nu we heerlijk in de speelte zijn geweest, de volgende keer neem ik veiligheidsspelden hoor. Zeg jullie zingen ze een liedje. Liedje zingen zo vroeg. <coughs> nou, ik, ik ken een leuk liedje. Ik ken een heel leuk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 En allen gezond, dus aten de buisjes, beschuitjes met muisjes En iedereen zong toen, wat is het toch fijn, een, een muis in, een molen in mogen te zijn. Groot, de molen naar vluchten. Hij was als de dood voor de muizen die zongen. Wat is er van fijn? Een muis in een molen in molen. Hebben het fijn naar hun zin, de molen staat leeg, want geen vrouw durft erin. De muziek van Sweet 16 met Peter. Ja, dat is Peter. Door originele uit 1960. En daarvoor het mooie plaat van Rudy Karel. Met een muis in een molen in mooi Amsterdam. En tot zover ook deze uitzending van Zandvoort uit Zandvoort. Als u denkt, ik wil het programma nogmaals beluisteren. Of ik heb een stuk gemist. Aanstaande zaterdag tussen 1 en 2. Voor het programma nogmaals herhaald. Dit was Zandvoort uit Zandvoort. De laatste plaat is, uh, of uh, laatste plaat, ik heb nog een paar plaatjes te gaan. Onder andere Wim Zorneveld, Was een Nederlandse cabaretier, zanger en acteur. Maar dat wist u al. Hij werd als een van de grote drie van de Nederlandse cabaret... wat na de Tweede Wereldoorlog beschouwd. Dat was samen met uh, Toon Hermans en Wim Kan. Ik laat u achter met Katootje en margootje. Alle twee de nummers gewoon achter elkaar. Ik wens u nog een hele fijne week. Een fijn weekend en ik zeg tot ziens en misschien... Tot volgende week dinsdag hier op de lokale omroep CFM Zandvoort. Ik ben met mijn doodje naar de botermarkt gegaan. Ze kunnen maken wat vol. Ze kunnen maken wat ze vol. Ze kunnen maken wat ze vol. Ze kunnen maken wat ze vol. En ze maken van boter een domini, een domini pardoes. Karak in de karak zede dominee, in de karak in de karak zede dominee. Een domini, een domini, een domini, een domini, een domini, een en een domini, een domini. En ze maakte van boek naar een wafelvrouw, een wafelvrouw, vrouw, Kom er binnen, kom er binnen, zei de wafelvrouw. In the carriage of Dominique, in the in the And do we know a sister being king. and a sister beating, I'm a sister In de karak, in de karak, zede dominee. Een gommie-dominee, een gommie-dominee. En mijn zuster die eet die. En mijn zuster die eet die. En mijn zuster die heet, die. En ze maken van donder een kastelein, een kastelein, bordels. Heers betalen, heers betalen, zij de kastelein. Heers betalen, heers betalen, zij de kastelein. Zij je takken, zijn je takken, zijn de toverheks. Ik ze ja pakken, zei het Kom maar binnen, kom maar binnen, zei de Wavoevrouw. Kom maar binnen, kom maar binnen, zei de Wavoevrouw. In de karak, in de karak, de Dominie. In de karak, in de karak, de Dominie. En, en, en, en ze maakten van boter een baar. En de suite, in de zijn de baroness. En de suite, in de suite, zijn de baroness. Heers betalen, eerst betalen, zij de kastelein. Heers betalen, eerst betalen, zij de kastelein. Zijn je pakken, zijn je pakken, zijn de toverhex. Zijn je pakken, zijn je pakken, zijn de toverhex. Kom er binnen, kom er binnen, zij de babelfrouw. Kom er binnen, kom er binnen, zij de babelfrouw. In in Domini. In in Domini. En ze zuster van het een zuster een licht Mooie En ze benen, van de lichtmatroos, Mooie benen, mooie benen, zijde lichtmatroos. Mooie benen, mooie benen, lichtmatroos. In de in de zei barones. In de zweette, in de zweette, zei de Eerst betalen, eerst betalen, zei de kastelein. lijn. Eerst betalen, eerst betalen, zei de kastelein. Ik Zeg je pakken, zeg je pakken, zei de dove Ik Zeg je pakken, zeg je pakken, zei de dove rex. Kom maar binnen, kom maar binnen, zei de maffelvrouw. Kom maar binnen, kom maar binnen, zei de maffelvrouw. In de karak in de karak, zei de dominee. In de karak in de karak, zei de dominee. Ik ben dominee, dominie, en dominee, -do dominee. -do Ik zuster die die, en de zuster, een die me ontmoet. Ik die Mooie benen, zijde licht Mooie benen, mooie benen, zijde licht En In de suite, in de suite, zijn de barones. In de suite, in de suite, zijn de barones. Urs betalen, eerst betalen, zij de kastelein. Urs betalen, eerst betalen, zij de zijn, vakken, zijn, vakken, zijn de kastelein. Zij je kakkers, zij je kakkers, zij de toverheks. Zij je kakkers, zij de kakkers, zij de toverheks. Kom er binnen, kom er binnen, zij de wafelvrouw. Kom er binnen, kom er binnen, zij de wafelvrouw. In de karak, in de karak, zij de dominie. In de karak, ik de Dominee. Een Dominee, een Dominee, een Dominee, een Dominee, een Dominee, En Dominee, een Dominee, een Dominee, een een een Dominee, een Dominee, he Dominee, een een Dominee, een een Dominee, een Dominee, een Dominee, een Dominee, Lekker zoenen, lekker zoenen zijn de dikke meid. Mooie bienen, mooie bienen, zij de lichtmatroos. Mooie benen, mooie benen, zij de lichtmatroos. In de sweater in de sweater zijn de barones. In de sweater in de sweater <implementedroz> zijn de <Renaissance> barones. Heus betaalde, heus betaalde, zij de kastelein. Heus betaalde, heus betaalde, zij de kastelein. Zij je pakken, zij je pakken, zij de toverheks. Zij je pakken, zij je pakken, zij de toverheks. Kom er binnen, kom er binnen, zij de babelfrouw. Kom er binnen, kom er binnen, zij de de karak, in, de karak, in de karak in de karak zie je In de karak in de karak zie je domini. domini en mijn zuster die niet, ging, en mijn zuster die niet, en mijn die en Ik ben met het naar de boten maar nogal naar de Ze komen maken wat ze bouw. Ze maken wat ze vol. Ze komen maken wat ze bouw. Ze maken wat ze, ze, maken wat ze Mooie benen, mooie benen, heerlijk licht patroos. Zijn de kastelein En de zwikker en de zwikker Zijn de varenes Heel voorzichtig, heel voorzichtig zei de oude heer Lekker zoenen, lekker zoenen Zijn de dikke meid In de karak, in de karak Zijn de dominee Een domi-dominee Een domini dominee En mijn zuster Die niet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 Maar goedje, maar goedje in zo'n klein Peugeotje, Maar goedje, maar goedje uit Maduroda. Ze was wel erg lief, maar ze werd aanhalig. Ze wou mee in het bad en dat vond ik schandalig.